Die gaat nog twee dagen door. Een andere voorwaarde is dat er noodhulp de Gazastrook in kan. Of dat een verschil gaat maken is maar de vraag, zegt correspondent Nasra Habiballa. Omdat wat er nu aan extra hulp binnenkomt eigenlijk maar een fractie is van wat er normaal aan goederen uh, Gaza binnenkomt. en De VN die noemde die extra hulp daarom ook een druppel op een gloeiende plaat. Want zij zeiden ja de situatie is zo slecht, de tekorten zijn zo groot dat er echt veel en veel meer hulp nodig is. Nodig is uh, als je echt de situatie wil verbeteren en dus echt een verschil wil maken.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 Op sommige plekken in het land is het wit. Vooral in Twente ligt op verschillende plaatsen een laagje sneeuw. Volgens Weer Online is dat voor het eerst dit seizoen. De zoutstrooiers in Overijssel zijn er in ieder geval helemaal klaar voor. Als we vanavond gaan strooien, uh, zijn er in totaal 32 hoffrijbare en 27 fietspadstroois. Onze aannemers staan er klaar voor, onze uh, strooien staan klaar. Dus ja, wachten nog op het belletje voor yes of no. Maar of er nou gestrooid wordt of niet... Rijkswaterstaat verwacht sowieso een zware ochtendspits morgen. Het weer, in het zuiden en oosten valt regen en soms dus ook sneeuw. Vannacht grotendeels droog, het kan dan ook vriezen. Morgen minder regen, meer zon en 2 tot 5 graden. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze ZFM.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 he will protect me, he will bring you on to death. avond en we zijn nu echt live. Het eerste nummer hoorde je in herhaling, eerste nummer, de eerste uur hoorde een herhaling. En nu zijn we echt echt live en het is nog spannender. Ik sta zelf achter de knoppen. Uh, voor mij voor het eerst. Het is net allemaal uitgelegd. Dus als er iets misgaat, dan uh, ligt het aan mij. Um, leuk dat je luistert. We gaan lekker naar uh, gelijk het volgende nummer. Nepal Dead. En daarna ga ik nog meer spannende verhalen vertellen. My suffering is an ornamental Did you please? Wrecked together I know I'm virtually must agree I know that it's significant to join the rock We've this with our blood, the opened doors to sanctity of life. So of Ja, je hoorde Dead met The World Keeps Turning. Net als ik, ik draai ook helemaal door vanavond. Knopje uit. Plop. En dan uh, gaan we weer naar de volgende. Nou, het gaat wel goed, toch? Heb ik je openstaan? Nee, ik heb je niet openstaan. Nee, nu, heb he, ik je maar je maar nu openstaan. wel. Nu, nu heb, heb je hem openstaan. openstaan. Ja, ja. Dus ja, ja. <laughs> leerproces, leerproces. Ja, komt mee. vanzelf goed. Nou, um, gaat lekker, Ben. We gaan naar, uh, als je meekijkt... Ja www.zfm-life.nl. Ik heb nog helemaal geen reclame gemaakt. Nee. Je ja. luistert naar ZFM op Zandvoort. Yes. Um, volgende band: Darkenet Nocturne Slaughter Cult. Heerlijk. Ik, ik had ken dat niet. Ben benieuwd. Jaren geleden nog nooit van gehoord. En nu heb ik alle albums eigenlijk. Maar op Spotify uh, staan er maar twee en een uh, mini-cd. Wat ik eigenlijk heel raar vind. Huh? En we gaan nu naar uh, eentje luisteren... die dus niet op Spotify staat... van het album Nocturnal March. Krijg je van mij... The Dead Hate the Living... Yeah, stop. Nee. Ja, stop. Het <laughs> <laughs> gaat, gaat, gaat helemaal goed. goed. Uh, je ja, uh, luistert naar Celtic Frost met Into the Grips of Wraith. Shout out to Costa Rica. Hello, <laughs> thanks for listening, Francisco. <laughs> yeah, we <laughs> luisteraars wereldwijd, zoals je hoort. Worldwide <laughs> listeners. Yeah, sorry, it's all in Dutch. And uh, probably you won't understand the, anything we're saying, but it's all good and metal. It's all about the music. Uh, normaal doe ik nummer 13 speciaal nummertje, maar we hebben vandaag een uurtje. Dus we uh, ja, houden nummer 6. Ja. Ik, ga, uh, ik ga nu het speciale Klassieker nummer, van de dag. De klassieker van de dag. Yes, en welke en is dat? Het is vandaag Dismember. Met... Een goeie. Daar ben je. <laughs> oh, dan moet hij eerst open. Ja, ik ja, ja het even goed winnen. Komt goed, Ben. Open. Yes, je open. Dreaming in red. <laughs> Dreaming in red. <laughs> De Dismemberer met Dreaming in Red van het album Pieces. Um, we hebben kort tijd, dus we gaan lekker snel op la la la. We gaan naar, naar het metal nieuws. Oh, wacht even. Dit is het Play It Louds Metal News. Het wekelijkse nieuws over alles wat speelt in de metalwereld. En die wordt verzorgd door Marcel. <laughs> het is weer een avond met veel festivalnieuws. Ook Graspop heeft nieuwe namen bevestigd. En het zijn er maar liefst 84. Nu ga ik ze niet allemaal opnoemen natuurlijk. Nadat men eerder nog Alice Cooper had toegevoegd... laat de organisatie weten dat ook onder meer... Baby Babymetal, Biohazard, Blind Guardian... Body Count, Bruce Dickinson, Corey Taylor... Deep Purple, Doro, Electric Callboy, Emperor, Extreme, Ian San... Camelot, Megadeth, Nile, Steel Panther... Taja te runnen. Textures en die Art is Murder langskomen. De hele lijst kun je zien als je even zoekt op de website, uiteraard. Want de line-up is nog niet compleet. De komende tijd kun je dus nog meer be bevestigingen verwachten. graspop metal meeting vindt komend jaar van 20 tot en met 23 juni plaats in het Vlaamse Dessel. Met naast Alice Cooper ook nog Tool, Five Finger Death Punch, Judas Priest, Bring Me the Horizon, Avenged Sevenfold, Scorpions en Machine Head als headliners. De kaartverkoop begint komende zaterdag. 25 november, dat is dus al begonnen. Een regulier vier dagen-ticket gaat 309 euro kosten. Een dagkaart 125 euro. Er zullen ook VIP-kaarten te koop zijn. De mannen van Saxon hebben hun 24ste album aangekondigd. De nieuwe plaat heet Hell, Fire and Damnation. De songs werden geproduceerd door Andy Sneep samen met frontman Biff Byford. Het is het eerste album met gitariste Brian Tedler van Diamond Head... die de plek van Paul Quinn heeft overgenomen... nadat Quinn besloot om te stoppen met touren. De releasedatum staat op 19 januari volgend jaar. Mooi op tijd voor de Europese tournee. Daarvoor zijn helaas nog geen Nederlandse shows bevestigd. Wel is de band in augustus te zien op het Belgische Alcatraz festival. De eerste single is het titelnummer waarvan de bijbehorende videoclip door Paul M. Green geregisseerd werd. Slaughter to Perville. Nee, oplieft. Flash God, Apocalypse, Violence, Sun, Quigas, Subog en Svalbard. Dat zijn de zes namen die nieuw zijn op de poster van Into the Grave. Eerder waren Crystal Lake, Nanowar of Steel, Hellripper en Butcher al bevestigd... maar daar komen nog veel meer leuks bij. Into the Graves wordt volgend jaar gehouden op 7, 8 en 9 juni, natuurlijk in Leeuwarden. Kaarten kosten 99 eurotjes en zijn verkrijgbaar via www.intothegrave.nl. Gitarist Sylvain Demmer-Castel en drummer Dirk Verbeuren zijn de initiatoren van Savage Lands, Een non-profit project dat zich inzet tegen ontbossing in Costa Rica. Hé, hey, daar hebben we Costa Rica weer. In de single The Last Howl krijgen ze hulp van zanger John Tardy van obituary. Gitarist Andreas Kesser van Sepultura, vocalist Pone en bassist Etienne Treton, beide van Black Bomb A. The Last Howl is een eerbetoon aan de brulaap. Een bedreigd apengeslacht, de opbrengst, gaat naar het financieren. Van natuurreservaten, het vestigen van groene zones en andere landbehoudsprojecten in Costa Rica. De organisatie van het Rockhard Festival heeft vandaag weer een van de headliners bekendgemaakt. Het is niemand minder dan gitares KK Downing met zijn band K.K.'s Priest. Daarnaast zijn ook Brutus, Exorder, Mystic Prophecy en Thronehammer vastgelegd. Zij voegen zich op bij onder meer Amorphis DAD, Forbidden, Riot 5. Primordial en Vandenberg. Er ontbreken echter nog zes bands op de poster, dus de line-op is nog niet compleet. Kaarten voor het festival kosten 119,90 euro. Het Rockhart Festival vindt volgend jaar plaats van 17 tot en met 19 mei. Volgend, uh, natuurlijk in het amfiteater van Gelsenkirchen. Alle informatie vind je op www.rockhartfestival.de dan heb ik nog uh, festivalnieuws. Uh, want ook het Graveland Festival heeft vandaag... Oh, is 24 november, de volgende... Nieuws te melden. De volgende editie zal dus plaatsvinden op 24 en 25 mei in Hogeveen. De eerste bevestigde bands zijn Tudor, Sentinex, In Twilight, Embrace en Morty Evenals de headliner, de allereerste headliner trouwens, Carcass. De kaartverkoop begint vanavond. Dus de 24e is al gestart dus. Om 7 uur via wwwgraveland en tot slot, de Griekse trashers van Suicidal Angels brengen volgend jaar een nieuw album uit. Hun achtste plaat zal Profane Prayer heten en zal verkrijgbaar zijn vanaf 1 maart volgend jaar via Nuclear Blast Records. Samen met de tracklist en albumhoes geeft de band ook nog eens de eerste single vrij, When the Lions Die. En dat was hem weer voor vanavond. Gaan door naar jouw muziek weer. Dank je. Onze muziek. Trouwens. Onze muziek. Ja, iedereen uiteraard. Muziek maar iedereen iedereen luistert. <laughs> ja, precies. Uh, wij gaan verder met iets heel toepasselijks. Zoals je het gemerkt hebt, het is wel even wat kouder buiten. En uh, de mannen van Immortal hebben daar wat over te zeggen. Je hoorde uh, Immortal met Frozen by ice Winds en daarna hoorde je Angrep met... Wauw, ik zit aan de verkeerde kant te kijken. <laughs> met uh, Huk Alla en dat hebben ze niet over knuffel iedereen, maar hak alles. Angrep betekent ook, het is Zweeds, het Zweeds woord voor aanval. Ze komen ook uit Zweden dan, uit Stockholm. En eh... Uh, dat, leuke CD. Libido uh, is de CD. En, uh, ga dat luisteren. Ze hebben nog een CD uit. Ik kan hem nergens vinden. Heb je hem? Geef hem aan mij. Ik hou ervan. Uh, we krijgen zo nog de concertagenda. Maar eerst gaan we even naar uh, Bor de Wolf. Die staat klaar en die gaat even wat voor jullie zingen. Ja, het gaat snel. Ja, het gaat snel. Uh, we gaan snel naar het metal nieuws met Marcel. Yeah. The Play It Loud concertagenda. Concertagenda agenda ik concert hier, maar dat agenda. maakt niet uit. Maakt niet uit, die hebben we net al gehad. Oeh. Op woensdag 29 november brengen Hulder en Anzaker onheil naar stage 2 in de patronaat met hun bestial from... From of, no, bestial Form of Humanity Europe Tour in het patronaat in Haarlem dus. En je kunt er nog naartoe. De duisternis van Hulder begon zich vanaf 2018 door de underground te verspreiden met de release van de Ascending the Ravenstone demo tape. Een paar veelvuldig verhandelde en alom gewaardeerde cassette releases later verstevigden de invloed van Hulder. Maar het was pas op het volledige debuutalbum Gods Lustering Hymns of a Forlorn Peasantry dat zowel underground als een breder publiek in ...de ban raakte van Hulders black metal ambacht. Nu is het tijd om onheil naar Europa te brengen... ...met een exclusieve show in het patronaat... ...tijdens de Bestial Form of Humanity Tour. Een nieuw tijdperk brak aan toen Hulder een onheilige alliantie smeden... ...met twintig Buckspin Records. Voortbouwend op hun succes onthulden ze later de sinistere Eternal War... Uh, Fanfare, ...Fanfare, sorry, Mini LP... ...waarop ze duiken in de diepte van de afgrond... ...en hun vermogen om de essentie van het occulte aan te boren onthullen. Nu is het tijd voor jou om getuigd te zijn van Hulders boosachtige macht. Sluit je aan voor een nacht van meedogenloze sonische kwelling en vang een glimp op van de onheilige duisternis die de toekomst te wachten staat. Kaartjes gaan voor 23,50 euro. Deuren openen om 8 uur. En Hulder start, of de voorprogramma, start om half 9. Een dag later staat een lekkere botsing van keel doorsnijdende trashgitaren, apocalyptische dancefloor elektronica en onheilspellende pakkende harmonieën in de stage 2 van de patronaat. Want het Britse duo Wargasm, bestaande uit Sam Matlock en My, uh, Milky Way, kan de ene avond een ondergrondse gothclub op zijn kop zetten, en de volgende avond een enorm buitenevenement laten Daarom hebben ze wijdverbreide... lof ontvangen van Kerrang en Revolver... hebben ze miljoenen streams behaald... zonder een volwaardig album... en zijn ze stilletjes een van de meest opwindende... acts op de planeet geworden. Een paar jaar geleden ontmoetten ze elkaar... en voegden ze synthesizers toe aan hun bloeddorstige vorm... van metalen chaos. De single Spit scheurde een gat in de streamingdiensten... met meer dan 3,7 miljoen Spotify-streamers. De bus nam toe... toen ze Rage All Over, Salma Hayek... en Scratch Card Feeling uitbrachten. Deze twee dwarsdenkers hebben lak aan alle regels op hun mixtape Explicit en hun aanstaande debuutalbum. Support Act, Support Act is Bella and the Beast. De kaartjes gaan voor euro Deuren openen om kwart voor acht en de start is kwart over acht. Heb je zin in een lekker potje industrial metal? Dan moet je vrijdag 1 december zeker naar de Fear Factory in de Melkweg... Fear Factory's industrial metal sound is uit duizenden herkenbaar. Op een legendarische album zoals The Manufacture klink, klinkt hun explosieve sound met staccato-riffs, industriële drums, elektronische hoogstandjes en vocale afwisselingen tussen schreeuwen en zingen. Fear Factory klinkt als de soundtrack van de dystopische post-apocalyptische werelden die je vindt in de literatuur en films als Bradbury en Blade Runner. In 2021 bracht de band eindelijk opvolger van Gen uit, Aggression Continuum. De tiende, of het tiende studioalbum van de band is een verzameling van 30 jaar aan onvergetelijke songs, optredens en vooruitstrevende storytelling. De riff's concepten en passie blijven sterk, terwijl Fear Factory zijn verleden, heden en toekomst viert. Wat er ook komt, Fear Factory zal er zijn. Een soundtrack voor de onzekere tijden van de mensheid die voor ons liggen. Dus we nemen maar liefst drie support mee die avond. Ghost of Atlantis, Ignea en Butcher Babies mogen de avond aftrappen. En lekker metal avondje dus voor slechts 32,20 euro. Exclusief 4 euro lidmaatschap. De deuren gaan open om half zeven. Ghost of Atlantis speelt om kwart voor zeven. Ach, half acht speelt Ignea. En om tien voor half negen Butcher Babies en kwart over negen. Dus Fear Factory. Nou, heel veel plezier als jullie er naartoe gaan. Ga terug naar Ben mag geen tijd te verliezen. Laatste paar nummers. Of... Geen tijd te verliezen? Nee, nee één nummer misschien nog. Nee, tijd voor. Uh, nou, we hebben hier een hele stelefant. Brutal truth. Oh. I hope you make sure we're properly dead before you start... Ja, ja, ja, Ik moet Corrine heel even wat zachter zetten. Want we hebben heet nieuws. Het zit er weer op. Het zit erop. Helaas. Helaas. Het was maar een uurtje. Ja. Over twee weken ben ik er weer. Alleen. Ja, ik Ga ben op vakantie. Dus volgende ja. week hoor je een herhaling van mijn interview met de symfonische metalband Solar Cycles. Dus voor degenen die dat gemist hebben, kunnen dan luisteren. En dan is Ben er weer de elfde. Met zijn underground. Ik ga de lijstje even klaarzetten. december er niet kan zijn natuurlijk. We hebben er zin in. We hebben nog tien seconden. Oké, nou dat was hem weer. Bedankt voor het luisteren. Ja, bedankt voor het luisteren. En tot over drie weken wat mij betreft. En tot over twee weken wat Ben betreft. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM.